Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie tijdens profetie. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. We gaan het vandaag hebben over de profeet Joel. Wat kunnen we van hem leren? Ongelooflijk veel. Het is een zeer boeiende profeet. Het, uh, hij geeft eindelijk eens een keer een onthulling... over wat de laatste dag, die grote dag des Heren... waar we het zo vaak over gehad hebben. Waar al die profeten het over hebben... Uh, Obadja, en Jezaja en de Heer Jezus. En bijna alle profeten hebben het over die dag, des hier. Maar nou, wie was Joel? Niemand weet het. Echt niet? Nee. Dus ze weten niet eens wanneer die profeteerde. Oh. In elk geval na de, de, bal, de eerste ballingschap uh -huh. profeteerde die. Maar voor de rest weet waar hij vandaan kwam, wie zijn vader was. Helemaal. Wordt er helemaal nergens over gesproken? Er wordt nergens over gesproken ook, behalve natuurlijk wat we vorige we keer gehad hebben, vorige week. Ja. De, de Petrus haalt hem dus aan. Nou, Petrus haalt zijn pinksterpreek uit Joel. Ja. En uh, de volgende keer zo een andere preek die, Amos, die uh, Jacobus uit Amos haalt. Dus allemaal baseren ze op de auto's. Ze schrijven wel terug ja. naar de Mijn dochter de. komt in een grote gemeente en die zegt, pa spreken hier nooit over het Oude Testament. Nou, dan heb je maar een halve Bijbel. Ja, ja dan heb je maar een halve Bijbel. Ja. Alles staat al in het Oude Testament. Bijna alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat hij Gods Zoon is, de wonder die hij doet, de gelijkenis, alles staat al in het Oude Testament. Ja. Nou ja, verder is er niets bekend. Alleen, oh ja, bekend, Joël, dat betekent, El is God, de naam van God. En Joël, dat is dus een afkorting van de godsnaam, Yahweh. En dus Yahweh ja, is God. Het zijn allemaal aanwijzingen dat Joël een speciale profeet is voor de eindtijd. En dat die speciaal duidelijk al zijn boodschappen zijn voor alle tijden. Ja. Alles, de Bijbel dus, hebben we al eerder gehad voor alle tijden. En één, uh, als introductie, één tekst uit die beroemde uh, profeet Obadja. Over, de laatste, over die, die laatste dag. Mm -hmm. um, even kijken, het is uh, Joel uh, Obatja uh, vers 15. Oh, dat staat hier. Want nabij is de dag des heren. Precies wat we de vorige keer ook gehad hebben. Nabij is de dag des heren, zeggen ze allemaal. Over alle volken. Kom. Ja. En dan komt het een hele interessante en belangrijke tekst, wat we ook nu zien gebeuren. Zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Met andere woorden, je eigen kwaad, wat je met name Israël aandoet, komt op je eigen hoofd terug. Ja, wat je zaait, zul je oogsten. Wat je zaait, zul je oogsten. Wat je uitzaait. Dus als we die Palestijnen, die terroristen, eh, zaad geven om hun boze werk te doen. Komt dat ook, terrorisme ook over jou? En hmm. ja, dat zien we in Parijs, dat zagen we, de angst in Brussel, en ja, dat zien we ook. Dus je ook. legt een heel duidelijk verband tussen datgene wat Europa doet, het supporten en financieren van de Palestijnse bewegingen, ja. na de terroristische aanslagen in Parijs en Europa. Ja, dat, dat, dat, dat is duidelijk. God laat het kwaad van de volkeren op hun eigen hoofd terechtkomen. Hmm. Als je denkt aan die BDS, de boycott-campagnes, ja, ja. ja. die zijn er eigenlijk voor om Israël kwaad te doen, om Israël economische schade te berokkenen mm -hmm. en die sancties. Nu komt dat ook over Europa. De, de, de, de, de val van de euro, de problemen van Griekenland, de economische problemen in de zuidelijke Europese landen, de aanval op de welvaart van Noord-Europa. Je ziet het allemaal gebeuren, je ziet het allemaal gebeuren. Ja, dat is dat principe van wat je zaait zul je oogsten. Wat je zaait zul je oogsten, dat is ook een tekst die uh, Obadje hier aanhaalt. Ja. En weer die dag des heren uh, die, uh, die aanbreekt. Uh, nou, we gaan maar gauw verder, want anders dan gaat er net als de vorige aflevering in. <laughs> uh, ja, is... Er is zoveel stof in een aflevering. Ja, nou, dat moet een keer lukken. Ja. Nou, altijd, die hele dag des Heren, wordt duidelijk uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren. En dan gaan we bij Joel eens kijken wat hij zegt over de dag des Heren. Mm -hmm. uh, Joel 1, vers 15. Wee die dag, want nabij is de dag des Heren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Dus het is een dag van veel verwoesting. Veel, waarschijnlijk oorlog, maar ook aardbevingen en allerlei andere overstromingen die ervan komen. Mm -hmm. Nou, hoofdstuk 2, vers 2. Want de dag van de Here komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis, van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. Hebben we de vorige uitzending ook gezien. Ja. Daar preekt uh, uh, Petrus over op de Pinksterdag. Nou gaan we naar de volgende, 2 vers 11. Want groot is de dag des Heer en zeer geducht. Wie kan hem verdragen? De angst en de schrik zal onverdraaglijk zijn. Ja. De mensen zal, de Heer Jezus zegt dat zelfs in zijn eindtijdreden. mensen zullen beven van angst en van schrik voor de dingen die over de aarde zullen komen en, en komen er zijn. Ja, daar hebben we nu wat voorproefjes van. Dan. Ja. Dat zien we nu wat er gebeurde. Dat zien we nu in Brussel. Het hele openbare leven kunnen ze stilleggen door ja. dat terrorisme. Ja. En, en, en, dat was geloof ik de, uh, de code 4 was het in België. Ja. het was het ergste. En door heel België code 3. En dat, dat, dat, gaat overal gebeuren. Ja, dus de angst gaat toenemen. Ja. Dat zullen we wel zien, ja. Ja. Nou, nog meer de Dag des Heren. Dat is, oh ja, dat is 2 vers 31. 2 vers 31. De zon zal verduisterd worden in duisternis en de maan in bloed. voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Hmm. Ja, bloedmanen, bloedmanen hebben we natuurlijk gezien. Ja, maar dit is iets ergers. Je bloedmanen, nou dat was een mooi gezicht, ja. als je die maansverduistering mm -hmm. ja. gedeeltelijk zag die over in ja. Israël ten volle te, te, te zien was. Ja, maar het staat voordat de grote ja, en geduldverdachte nou, Daarom leg ik de nadruk op het woordje voordat, ja. Ja. en dan kan dat <coughs> gebeuren. Maar je zegt, dit zijn dus eigenlijk niet de bloedmanen die wij gezien hebben. Kan ook, ja profetie heeft een heleboel uitleg natuurlijk. Ja. Maar het kan ook zijn dat er dan uh, aardbevingen zijn. Mm -hmm. He, dat zie je, die aardbevingen en die vulkaanuitbarstingen in Indonesië al. Een mm. heel deel van het Verre Oosten was dagenlang verduisterd door de, de wolken die kwamen. Ja. Dat ja. Allemaal maar ik denk dat heel veel mensen juist deze tekst hebben genomen. Van zie je, de bloedmanen zijn er, He, dus dat, dat oh, is heb die tekst uit wel. Ja, kan ook. Kijk, ja, ik moet zeggen, de Heer is zo geniaal, die kan de pro profetieën zo formuleren. Ja. Dat ze op allerlei manieren tot, uh, tot vervulling gaan komen. Ja precies. En dat mag ook. Dat waarom, hij is de heilige. En dan nog eentje: 3 vers 14. 3 vers 14. Menig de menigte in het de dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren. Hmm. En uh, in Joel hoofdstuk 3, daar staat dus uh, de jihad. See? De hoofdstuk 3, vers 9. Roep dit uit onder de volken. Heiligt de oorlog. Het wordt geproclameerd. Het wordt geroepen. Mm -hmm. De volken. Zijn de volken rondom. Dat zijn op dit moment veelal islamitische volken. Heiligt de oorlog. Ja. De heilige oorlog. Die hadetekent de heilige oorlog. Oorlog voor de wereld. En dan staan er in die tijd. Zijn er menigten in het dal der beslissing. Betekent dat... Uh, die uh, menigte. Is, zijn dat de legers die dan ja. samentrekken? waarschijnlijk die legers die tegen Jeruzalem ter strijde trekken. Ja. ja. Maar we moeten nu snel verder. Ja, ik ja, wil goed. nu Joel volgen als een scenario. Ja. Alle drie of vier hoofdstukken. Aha. In sommige bijbels zijn het vier hoofdstukken en andere drie. Dus dat is een beetje moeilijk. Het ligt eraan welke. Nou, ik, ik, ik pak dat wel op. Ik, okay. uh, goed, gaan we eerst in Joel 1. Er staat een enorme sprinkhanenplaag. Ja. En in Johannes 1 ook nog een enorme droogte. Mm -hmm. En dat zien we meer in de Bijbel. Sprinkhanenplaag en droogte zijn tekenen en waarschuwingen van een komend oordeel. Grappig is dat Israël jaren, eeuwen geplaagd werd door sprinkhanenplagen. In de loop van, ik meen de zestiger jaren, is er geen springhanenplaag meer geweest. Ook zeg maar in, uh, in de aanloop van 1948? Uh, Ook niet. Nee. Volgens mij niet. Ja, de Heer is hersteld, dus weg met de springhanen. Ja, ja, maar het is dus een, een waarschuwing. Maar die springhanen en die droogte, komt dat over de hele wereld of over een bepaald deel van de wereld? Nee, ik denk dat over... God geeft altijd waarschuwende oordelen geeft. Ja. En dat zal voor ieder land weer anders zijn, denk ik. Ja. En dan moeten de plaatselijke gemeenten en kerken moeten wel dicht genoeg bij de Heer leven en profetisch leven om te kunnen waarschuwen. Ja, want er... als die waarschuwingen komen hè, zoals uh, springkranen en, en droogte, wat moet je dan als christen gaan doen? Bekeren en, en, en waarschuwen de mensen. Kijk, een kerntekst uit uh, die eindtijd is en al die de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Amen. En dat zei ik ook altijd tegen de jongens van de, de eindexamenklas eh, van, van 6 VWO of 5 HAVO. Ik zeg, Jongens, ik heb altijd een dagopening en eh, nu krijg je de laatste, is één tekst. Altijd die de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Interesseert je nou geen ene fluit, nee? maar er komt een tijd dat er geroepen wordt. Ja. Er komt een tijd en dan weet je dat je gerecht <coughs> kunt worden als je de naam des Heeren. Uh, dat, onthoud dat nou van meester Banneveld. Uh, vergeet alle natuurkunde die ik je lesgegeven heb. Na, uh, na het eindexamen moet je dat vergeten ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar onthoud dit. Al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Net als de moderne aan het kruis, op het laatste nippertje riep hij de naam van de Heren. Heren red mij. En, en hij werd gewet. Ja. En zo werd het. Maar nou. goed, uh, nog even daarop uh, aansluitend. We kennen ook die tekst in de Openbaring. Waar staat dat er aan het eind van de tijden van allerlei plagen en rampen zullen komen. En dat mensen met vuisten naar de hemel uh, wijzen: van uh, wat doet die God? En, uh, en, en dat zijn we eigenlijk vervloeken. Ja, dat is het erge. Twee keer in openbaring, te midden van al die uh, rampen en oordelen, ja. zegt, constateert de Heilige Geest. Want openbaring is ook door de Heilige Geest geschreven. Openbeert het. En toch bekeerden zij zich niet. Ja. Dat is, zijn zulke ongelooflijk tragische teksten, zijn dat? Ja. Maar ja, er zijn er altijd tussen die zich dat herinneren. Die de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Ja. En dat gebeurt dan op het laatste nippertje vaak. En dat, dus dat kan moeten de, we blijven verkondigen. En dat moet je blijven verkondigen, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Oké, okay, we gaan gelijk verder. Nou, we gaan gauw uh, verder. Dan gaan we, dan als die, die, die, die springhanenplaag en die droogte, ja. dan laat. Uh, Joel zien dat er een heel geheimzinnig leger aankomt. Hoezo een... geheimzinnig? Nou, ik zal het je laten zien. Een talrijk en machtig volk is dat leger. In Joel 2, vers 2. Uh, oh, uh, een talrijk en machtig volk... Van ouds is er nog nooit zoiets geweest. en zal er nooit meer zijn. Voor hem uit, voor dat leger uit... ...verteert een vuur en achter hem laait een vlam... Dat het natuurlijk nooit, want dan verbranden ze allemaal. Ja. Dus het is wat anders. Dat zou het zijn. Voor hem is het land als de Hof van Ede en achter hem is het een woeste wildernis. Er is niet te ontkomen. En dan komt hij. Zijn aanblik van die mensen is die van paarden. Als rossen rennen ze. Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij. Als het geknetter van een vuurvlam. Ja, hij. Hij zag volgens mij een of ander modern leger. Ja. En Nahum heeft dat ook, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Nee. Maar je ziet ook dergelijke dingen die lijken op het geluid wat de modern leger mm -hmm. voortbrengt. Nou, een machtig volk. En de mensen verbleken van angst. Vers 7. Allen als helden rennen zij. Ze beklimmen de muur. Ze gaan ieder op zijn eigen weg. En ze rennen niet door elkaar heen. Dus het is allemaal zeer bijna. ...automatisch, als automaten geordend. Ja. Iedere strijder die gaat. En nou ja, ik denk dat hij een visioen ziet... ...van een leger van, van drones of van tanks, of weet ik wel allemaal mm -hmm. niet. Wat optreedt. Dat, dat Johannes die werd, kwam in vervoering des geestes naar de eindtijd. Ja. Dus hij, zijn geest werd vervoerd en zo werden ja. alle profeten... ...een keer vervoerd naar de eindtijd. En dan zagen ze dingen die ze maar moeilijk konden beschrijven. En die beschrijven ze met termen van hun eigen tijd. En dit leger trekt op tegen Israël? Hier? Dat leger trekt op tegen Israël, ja ook. ja. ja. Maar dat zal, de hele wereld zal dat bedreigen. Ja. Het leger van de antichrist, denk ik. En dan komt het, dan komen ze eraan. En dat lezen we eerst in uh, vers 11. Een machtig leger is het dat Gods woord volbrengt, want groot is de dag des heren. Zeer geducht, wie zal hem verdragen? Dat is een leger wat op de dag des heren zal optreden. Ja. En, dan, en dan komt er zo'n ontroerend woord. Want het leger was er nog niet geweest. Ja. Hij zag het in een visioen, zoals Amos een visioen zag, van die droogte. Ja. Daar zullen we nog wel over hebben. Maar ook nu nog, luidt het woord des heren... Ook nu nog, nu het voor de deur staat, nu die rampen voor de deur staan, nu de verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Ook nu nog zeg ik, zegt de Heer, bekeert u met uw hele hart, met vasten en geween. Dat is zo'n zo zo uitroep. En de rampen van openbaring zijn allemaal de laatste pogingen van God om de mensen tot bekering te brengen. En ook hier, ook, scheur uw hart en scheur alsjeblieft niet je kleren. Want genadig en barmhartig is hij. En dan antwoordt Joël hierop. Blaasten we, vers 15. Blaasten we zijn op Sion. Heilig den vaste, Roept een plechtige samenkomst bijeen, Vergader het volk. Heilig de gemeente. Vergader de kinderen. En ga bidden. En Joël die gaat al bidden. En die zegt in vers 17. Spaar, Heere, uw volk. Geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Aan welke grote profeet moet je dan denken? Dat de volken met God gaat spotten als het volk naar gronden gaat. Mozes. Ja. Die had hetzelfde argument. Die, ja, die zei het en, en, en hij ook. En dan ja. komt er nog iets ontroerenders. Dat is ongelooflijk. Toen nam de Heer het op. Waarvoor? Voor zijn land. Ja. Israël is zijn land. Is niet land van de Palestijnen, is niet land. De Verenigde Naties hebben er geen fluit over te zeggen. Niemand heeft erover te zeggen. Alleen de Heere God, dat is zijn speciale land, is dat. zegt deze profeet ook. En hij kreeg medelijden met zijn volk. En dan gaat die gebeuren. Waar komt dat leger vandaan? Vers 20. Ik zal van u wegdrijven hem die uit het noorden komt. Hem verjagen naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de oostelijke. En zijn achterhoede naar de westelijke zee. oostelijke zee, dat is mm -hmm. natuurlijk de dode zee. Ja. En de westelijke zee is natuurlijk voor Israël de Middellandse Zee. Ja. Dus dat volk. Het kan zijn dat hij hier beschrijft. de aanval van Gog en Magog. zoals die in Ezekiel beschreven wordt. Mm -hmm. Natuurlijk ook. daar uh, zouden we ook nog eens een keer over moeten praten. Ezekiel, ja. Dat is Ezekiel, Ja. ja. Uh, maar dat, dat is dus uh, die, de, de, dat leger. En dat is die ongelooflijke genade. En, en Joël die bidt spaar, heren, uw volk. De Heer neemt het op voor zijn volk. Mm. Maar ook nu nog, zegt de Heer. Ook nu nog. En ook nu nog geldt dat ook voor Nederland. Ja. Ook nu nog is ja. er genade. Precies. Als dat volk maar doet wat Joël hier zegt heilig de gemeente, vergader het volk, de kinderen erbij. Zelfs de zuigelingen en de bruidegom moet even op met trouwen. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Dat is de eindtijd. En de Heere, die geeft een opening dus om, om, om gered te worden. Dat is heel belangrijk. En dat is ontroerend. Toen nam de Heere het op voor zijn volk. En ja. ook nu, Heere, neem het op voor uw volk. Ja. Heere, want het is zo erg geweest. Nou, daarna komt dus de periode, hoofdstuk 2 vers 31. Daarna komt pas de periode, de zon zal verduist, veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat die geduchte dag des Heren komt. En dan komt die beroemde tekst waar ik het net over gehad heb. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. En die tekst is zo belangrijk, omdat die herhaaldelijk in het Nieuwe Testament wordt uh, aangehaald. Das, uh, Paulus doet het, en ook in de Hebreeënbrief, overal staat dat wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Ja, dan dat, wordt is, in die dat tijd, spreekt van genade, hè? Ja, het is overtocht van genade. Als God zich aan Mozes openbaart, en Mozes zegt, ik wil uw aangezicht zien. Ja. Dat gaat niet, zegt de Heer, want dan zul je sterven. Ja, die heiligheid die van mij afstraalt, ja. die verteert ieder uh, zondig mens. Ja, maar, maar de Heer die zegt dan wel tegen Mozes wie die is, en dan begint hij, dan gaat de Heer aan Mozes voorbij en Mozes die doet een doek voor zijn gezicht. Mm. Want hij wist niet eens dat hij zelf straalde van de heerlijkheid des Heeren. Ja. Die heerlijk zijn wij kwijtgeraakt he, door Adam en Eva, want mm -hmm. die waren ook volgende heerlijkheid. Toch hij zegt in een psalm, staat, wie is de mens dat gij, hem, uh, dat gij aan hem denkt, ja. toch heeft hij hem met heerlijkheid en eer bekleed. Ja. En dat is de heerlijkheid, ik durf het bijna niet te zeggen, want die ben ik, uh, die we terugkrijgen in de Heer Jezus. Ja. En, en, en dat heeft de Heer Jezus laten zien in de verheerlijking op de berg. Alles draait om die verheerlijking. Hmm. Nou, en wat gaat er dan gebeuren? Uh, dan krijgen we hier in hoofdstuk 3, hoofdstuk 3, in die tijd zal ik een keer brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. Hé, hey, en dat doet de Heer nu. Dus we leven in die tijd. Het kan, elke dag kan het gebeuren, al die deze dingen. Want in die tijd. En ik zal de volken verzamelen. En hen afvoeren naar het dal van Jozefat. Ergens rondom Jeruzalem. En dan zal ik hen afvoeren. En uh, ik zal hen beoordelen. Om mijn, wat ze gedaan hebben aan mijn erfdeel. En mijn volk is dat zij onder de volken verstrooid hebben. Vorige keer ook over gehad. Dat, en dat zij... Het land, mijn erfdeel, hebben ze verdeeld. Terwijl zij mijn land verdeelden. Alles uh, staat in de sluchtdom. Alles. Dat, dat is waar ze nu mee bezig zijn. Waar ze nu mee bezig ja. zijn. Het land verdelen. En dan gaat dus, uh, wat de rest in hoofdstuk 3 staat. De heilige oorlog komt er dan. Uh, de jihad komt er dan. En, en dan gaat de heren zelf Israël redden. Dat zien we in hoofdstuk 3. Uh, 3 vers 16, in andere Bijbels is het hoofdstuk 4 vers 16. De Heere brult uit Sion, verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de aarde en de hemel beven. Eén van die grote aardbevingen uit de openbaring komt er dan. Dat de beeft. En jullie zullen weten dat ik de Heere uw God ben, die woont op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen daar niet meer doortrekken. En dan krijgen we het laatste. En de Heer zal blijven wonen in Sion. En hoofdstuk uh, 3 vers, ook vers 21. En ik zal hen ons niet onschuldig betalen. Maar de Heer zal blijven wonen op Sion. Ja, daar hebben we dus gelijk het, uh, de angel van het conflict. hè? Bij het land. Ja, Nee, wat hier staat. Dat ik de Heer uw God ben, die woont op Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn... En vreemdelingen zullen er niet meer doorheen trekken. Um, de Satan zegt van, hey, dat is mijn berg, ik wil daar wonen. Ja, ja, dat is duidelijk. En God zegt, nee, het is mijn berg, ik woon daar en geen vreemdeling, dus ook de nee, Satan en zal en er heeft niet meer er al, Hij heeft er al bijna 13 eeuwen gewoond. <coughs> ja. Is dat dan nog niet genoeg? Nee, maar goed, dus... Dat, is, maar Gods dat is berg, man. Ja, maar dat is dus de angel van het conflict. Ja, ja, ja. Ja, ja dat, is de, dat is de tempelberg, dat is de berg Zeer. Hier Zeele. gaat het om. Ja. Daar gaat alle strijd om, in de wereld, als het gaat tegen de Joden, gaat het tegen de God van Israël. Als het, het gaat niet tegen de Joden, het gaat tegen één stapje hoger ja, tegen de God van Israël. Maar dat is de geestelijke strijd ja. die erachter zit natuurlijk, ja. hè. Ja, natuurlijk. Maar daar gaat de hele, de hele wereldse strijd over. Ja, dat is een reflectie van wat er in de hemelse gewesten plaatsvindt. Ja. En, ja. Uh, en, ja. Daar, en, en daar, in die hemelse gewesten, hebben onze gebeden invloed. Ja. Precies, ja. want daar vormen wij een muur rondom het volk. Maar daar hebben ook onze proclamaties invloed. He, dat is wat uh, bijvoorbeeld Bart Repco doet. Ja, op de muren. Op, op de, de muur, een... ja. ja. Daar heb je waarschijnlijk ook wel eens meegelopen. Absoluut. Ja. ja, ik heb ook een keer meegelopen ja. daar. En dan proclameren wij het woord van God. Ja. Door het proclameren, als...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 ...en in de wereld en in de hemelse gewesten. Ja. En daarom moeten we ook leren, want dat was voor mij ook helemaal nieuw onlangs toen ik dat hoorde... ...moeten we leren te proclameren eerbiedig en met kracht, het woord van God, en ook over Israël. En dan roepen we uit, Israël uw volk, en we zegenen Israël uw volk. We heren ja. zegenen uw volk, natuurlijk, ja, ja. prima. Maar we zegenen ook omdat we dienaren zijn van de levende God. En, en we proclameren ja. over het land van Israël, dat het land van Israël ook het land van Ephraim de bergen van Ephraim weer worden bevolkt door Everim. Ja. En we roepen de naam van de Almachtige, de Eeuwige, de God van Israël uit over Ephraim. Ja, en zoals we eerder in deze serie al zeiden, van dat wij ook zelf, net als Mozes, die autoriteit moeten nemen om ook God te herinneren aan zijn beloftes. Ja, en dat wil God ook. Ja. Daar heeft hij ons voor geschapen. Ja. ja. Moest, ah, dan moest dat al doen. Ja, heel vaak denken wij van ja wie zijn wij dat wij zo tegen God mogen spreken? Maar als we Mozes als voorbeeld nemen, ja, nou we kunnen dat alleen maar doen uit een houding Tuurlijk. van uiterste nederigheid en ja. uiterste eerbied voor de Heilige, voor ja. degene die ons geroepen heeft en ja. degene die ons verzonden heeft. Ja. maar je kunt ook uh, nederig nederig zijn zonder ja, die en, en, en, en dan individuen. wordt het nederige hoogmoed. Ja, precies. Ja, ook gevaarlijk. Ja, dat is net zo gevaarlijk. Maar ja, je, je moet leren. Dat is ook zo. En dat, daar uh, proberen we ook deze aflevering uh, in bij te, bij te, mee te werken. Dat we kunnen leren van ja. wat zegt Gods woord. En dat en... er vanuit uh, de kijkers toch, toch groepen en mensen ontstaan die dat leren. En die dat gaan ja. doen. En dat er bidstonden zijn. Geen bidstond mag er zijn, zei eens een keer een prediker. Dat er niet voor Isra gebeden wordt. Ja, precies. Uh, je weet wie het is, maar ik doe het niet. <laughs> maar hij, hé, uh, hey, is er een is er niet iemand die nog is? stelt bit zei hij dan. Ja. Ja, en, en dat is ook zo. Okay. En dat gaan we doen. We moeten hiermee uh, afsluiten, helaas. Uh, maar we hebben nog een paar afleveringen te gaan in deze serie. Dus als jij nog uh, wat over op, Joël kwijt wil, dan kan dat ook in de volgende aflevering nog. Oh, een volgende aflevering? Altijd we weer die volgende <laughs> aflevering. Ja. Sorry Jan. Het is boeiend en het is mooi om te zien hoe God de profeten uit het Oude Testament gebruikt ja. om vandaag de dag dingen uit te laten komen. En met de laatste aflevering zullen we zien hoe het gaat dus met de eindtijdredenering van de Heer Jezus. Ja. En uiteindelijk gaat er ook in openbaring heel veel over Israël. Ja. Dus is heel erg boeiend allemaal. Precies. Dankjewel Jan. We oh ja. gaan uh, je de volgende aflevering weer zien. Oké, okay. en nu thuis heel hartelijk dank voor het kijken. Op de berg Sion zal ontkoming zijn, dat is een andere tekst in Gods woord. En we hebben gezien dat God zegt, uh, ik de Heer, uw God, die woon in Sion, op de berg, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En dat is waar de strijd om gaat. Het gaat om een stapje hoger dan alles waar deze wereld mee bezig is. Het gaat over de strijd tussen de Satan en tussen God om die heilige berg. Laten we dat niet vergeten en laten we daarom blijven bidden voor Israël en voor de vrede van Jeruzalem. Dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Dat de volken nu loven, o God, dat alle volken u allemaal loven. De hele wereld buigt zijn knieën voor de Heer Jezus. Hij Heeft die tijd spoedig komt. De aarde gaf haar gewas. God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem ja. En Daar gaat het om. En in die tijd leven we. En in die tijd hopen we dat dat maar uh, goed versneld wordt door de Heer.